straatman met het NOS-journaal. Voor de kust van Tunesië is een boot met migranten gekapseist. Een mensenrechtenorganisatie meldt dat zeker 19 opvarenden zijn verdronken. Vijf mensen zouden zijn gered. In een week tijd zijn zeker vijf boten met migranten gezonken, schrijft persbureau Reuters. Daarbij zijn minstens negen mensen om het leven gekomen. Tientallen worden er nog vermist. De gevaarlijke route over de Middellandse Zee wordt de laatste tijd veel gebruikt. Van de bedrijven die in de coronatijd bij de overheid aanklopten voor steun... betaalden 65% het teveel gekregen geld in één keer terug aan het UWV. Een derde van de bedrijven maakt nog gebruik van een betalingsregeling. Blijkt uit een rondgang van de NOS. In totaal moeten nog 1 miljard euro terug naar het UWV. Het kabinet maakte sinds het begin van de coronacrisis ruim drie jaar geleden... miljarden over naar ondernemers zonder veel vragen en controle vooraf. Het gebeurde vooral om ontslagen te voorkomen. Honduras verbreekt per direct de diplomatieke banden met Taiwan en gaat meer samenwerken met China. In de verklaring staat dat de regering van Honduras erkent dat er slechts één China is en dat Taiwan daarvan deel uitmaakt. Het Centraal-Amerikaanse land was een van de veertien landen die Taiwan officieel erkenden. China ziet het eiland als een afvallige provincie. Het besluit van Honduras komt vlak na een bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van dat land aan China. De zomertijd is vannacht weer ingegaan. De klok is om twee uur, een uur vooruitgezet... waardoor het ochtends nu langer donker is en s'avonds langer licht. Op de laatste zondag van oktober dan gaat de klok weer terug naar de gewone tijd. Het weer er nog. Het is bewolkt en in het zuiden valt van tijd tot tijd regen. In de noordelijke helft is het droog en kan nu en dan zelfs de zon even schijnen. Vanavond trekt het regengebied het land uit en klaart het hier en daar op. Het wordt vandaag maximaal 9 graden. Morgen is het een stuk kouder met zo nu en dan wat zon, maar ook kans op een winterse bui. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is mijn Zwaan van de ANWB.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 3 kilometer file, met daar een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doe ik natuurlijk alleen met mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Kordraaier. Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Elke week komt hij langs met een bak vol met plaatjes. En Dan gaan we weer eens even kijken welke plaatjes er uh, geschikt zijn qua kwaliteit. En welke nog een beetje gangbaar zijn en, uh, en leuk. Zijn natuurlijk. En die drijven dan hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met een opname in 1928. Weet je nog wel oudje. Het komen nu natuurlijk een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onder andere Leo Den Hoop is onderweg. Willy Alberti. En straks ook uh, Willy en Willem Alberti samen. Vader en dochter. Maar eerst hoort u hier de Ramblers. Een jazzy dansorkest dat vooral beroemd is geworden. als populair radioorkest in Nederland. Nederland. Het was in het midden van het 20ste deel. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd... ...en bracht een gemengd repertoire van jazz en amusementsmuziek. In de jaren 1930 had de met dergelijke aanbod enorm veel succes in Europa. En aan de dominante binnen de jazz kwam pas een eind door de komst van de bebop in de jaren 1940 zo ongeveer. En u hoort ze nu The Ramblers met ik heb maling aan geld. Ik heb maling aan geld. Om gelukkig te zijn, ik zing graag een feestje met een meisje in de maneschijn. Ik heb maling aan ge. ik verlang slechts naar jou. Toezicht naar nou jouw ja, menschap, dan worden we mannen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 Mann en vrouw Bro.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 CWM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest trad op in het uh, Tiptop Theater tussen twee hoofdfilms door. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij aanvankelijk deel uit van het, Jookse, van het Joodse kleinkunst Dat optrad in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Dat later werd uh, omgedoopt uh, in de Joodse Schouwburg. Toen de razzia begonnen, dook hij onder. We hebben het over Sylvain Albert-Poons. Natuurlijke roepnaam Sylvain. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. En al daar overleden op 26 november 1985. Was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En u hoort hem nu samen met Oetse Verschoor. Met de Zuiderzee Ballade. Opa kijk, ik vond ook zo.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 Traktorgater, nou greppelsgraven, ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jonge ben ik, ja. Ikke was de kapitein. Hier En die grote dikke. Ja, dat moet malle alle zijn. Opa en die blonde jongen. Voor hem bij de fokkenschoot. Oppa zeg nou wat. Die jongen is je ome. die is dood in te diepe water.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 In de zee hier te keer, maar die tijd.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 was Bobby Klein met Cowboy School. En daarvoor Black and White met Daar bij de Waterkant. Zie je hem antwoord? Hermanus Christian Maria Emming. Beter bekend als Herming Emming. Eh, geboren in Amsterdam op 6 januari 1927. En overleden in Laren op 25 maart 2013. was een Nederlandse zanger en presentator. En hij werd vooral beroemd door zijn vertolking van het wereldwijde eh, bekende lied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 Amsterdam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 Stropen maar, hij zwierf bij nacht en ontdeed door heide, veld en bos, want in het stropen was hij nog slimmer dan...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 voor de duivel niet bang Geen boswachter kregen te grazen Die stroken van het Limburgse land Stropen hier, stropen daar Ondanks heel gevaar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 Ben je vracht, ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou.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 De muziek van Teddy Scholten met een beetje. En daarvoor de twee jantjes met de stroper. En de twee jantjes waren natuurlijk uh, Jan Hoes was de naam van Johnny Hoes en Jan Hendricks uit Weert. En ze waren ook actief toen de tijd als de Hillibillies. En de Stroper kwam uit uh, een opname uit 1957. En de B-kant, uh, even kijken, is uh, Alida. En de volgende artiest, er zijn er drie, waren bekend van Het Schaap en de Vijf Poten. Nederlandse komische televisieserie, die werd uh, uitgezonden toen de tijd door de KRO, met in de hoofdrollen Adele Bloemendaal, Pieter Reumer en Leen Jongewaard. En dat was uh, tussen 1969 en 1970, waren de eerste uitzendingen uitgezonden. En dat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 Doe aan de muur, maak mij door overstuur. Brigitte, overstuur. Prizite bij zo. Brigitte, bij zo. Hoe moet dat verder gaan? Je kijk me zo aan dag en dan. Bep ik, bep, bepé, lig ik s'avonds in mijn bed. Dan kijk ik steeds naar jouw portretje. kan je, taille is je zo rond je benen zo slang, je haren zo blond, Je rest zo rond. Bebe. Waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen maar op papier. Briezie te badoe, badoe. mijn hart, tot zo. Je foto aan de muur, waar het mij doorlopend onbestuur. Briezie te badoe, badoe. Briezie mijn hart, tot zo. Hoe moet dat verder gaan? Je kijkt me zo uitdagend dag en dan. Bij de Lig ik samen zit mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje. Ga je zo rang? Je benen zo slang? Baby! Je haren zo blond? Baby! Je rest zo rond? Baby! waarom heb ik jou niet hier? Ik heb Verder gaan, je kijkt me zo dag en dan Baby, baby, baby, ik s'avonds in mijn best. Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Toen je zo lang, baby Je benen zo slank, bip, bip. Je haren zo blond, baby De rest zo rond, baby Ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen maar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 Zanggroepje. Die eind jaren 50 op bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers, de Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En ze heette eerst de eerste Four Youngsters. Dat werd opgericht door Joyce en Jan Scholten. Dat waren Zus en Broer. En uh, Ria Lubberink en, uh, en Dick van Niehoff. En dan dat ze het uh, Cabaret der Onbekenden wonen in 1957. werd er een eerste single opgenomen, opgenomen. Een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En in 1958 vervingen Jetti Schouten, de zus van Joyce en Jan, en Ria Lubberink.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 samen zij aan zijde Onze baby laten rijden Vrolijk rijend alle dagen In die mooie kinderwagen Die Wij waren net ons twee Gelukkig en tevreden Toen kwam de baby ons verblijden Nu voelen wij ons leek En geven daarvan bleek Door samen met de Rolls Royce Rijden en Onze vrienden zie kalonken al als we met die wagen Zij aan, een zee aan zee onze baby laten rijden. Vrolijk, kwijnend alle dagen in die mooie kinderwagen. lieveling. Ja, dat was het radio de Ramblers met ik zag een kleine wagenlieveling en daarvoor een vrolijke plaat. Laten we naartoe verlangen natuurlijk naar het mooie weer. Het was de zangeres zonder naam het was aan de Costa del Sol. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Uiteraard ik wens u nog een hele fijne zondag. En uh, als slot heb ik nog een uh, paar plaatjes te gaan. En de eerst volgende is een reisje langs de Rijn. Is een lied uit 1906 van Louis Davids. Uitgevoerd uh, met zijn zus uh, Rika Davids. En de muziekonsul komt... Uh, composities en koppen voor het nummer. Dat is die Berliner Luft van uh, Paulineke dat verkocht werd op een buitenlandse liedjesbeurs en, uh, en in 1969 werd het nummer opnieuw uh, opgenomen, Maar toen met de uh, Willy Alberti en Wilke Alberti. En ook nog door Gerard Cox en André van Duim. Maar ik draai die versie van Willy Alberti en Willeke Alberti reisje langs de Rijn. Ik wens jullie nog een hele fijne zondag. Zometeen veel plezier met de ZFM Jazz. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. Wat trokken we uit de loterij? Een aardig fresje. Zij tot bevrienden maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Vooruit riep ik. Een reisje langs de Rijn. In een wip, zak er het lipje op de boot. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de manen schijn, schijn. schijn. Nee.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 Jonge Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zo'n kromme teut Toetsplank was pisto's Ligt Lichtjes zaar, wel gevaar Riep al op, ik word zo naar Oeh, ja Het reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, Rijn. Zag zit de maden Schijn, schijn, schijn Met een lekker potje Bier, bier, bier, En lieverwetse schuif, schuif, schrijf. Allemaal in de kajuit, juif, juif Het is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo'n reisje langs de Rijn Bij Mannheim kwam het bliksem, het begon vloog naar de Commandobrug en riep Kapteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltas O kapitein, maak geen gein, geef me een gouden slokje in de wijn Ja, ja, zo reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn Zag, zit er maar eens schijn, schijn, schijn Met een lekker een potje vier, vier, vier,